8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Een reportage uit Ankara, waar ook gedemonstreerd wordt... tegen het beleid van premier Erdogan. En hoe moet het nu verder met de hoogsnelheidslijn? De VVD zo dadelijk daarover. Eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Die protesten tegen premier Erdogan in Istanbul en andere Turkse steden houden aan. Opnieuw is er een betoger omgekomen. En dat gebeurde in de stad Antakya, vertelt correspondent Bram Vermeulen. Daar wordt eigenlijk al het hele jaar door gedemonstreerd tegen de regering... vanwege zijn steun aan het Syrisch verzet. En die zijn fel in hun protesten. En bij dat protest is er kennelijk door de politie iemand doodgeschoten. En dat kan wel eens een vliegwiel-effect krijgen, want op het moment dat dat gebeurt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 Het is niet zeker of het aantal geweldsincidenten ook werkelijk stijgt. De politie zegt dat het mogelijk kan worden verklaard... doordat er meer aandacht is voor geweld... en mensen wordt gevraagd incidenten te melden. Straks in het Radio 1 journaal meer over het onderzoek naar politiegeweld. In Passau, in Zuid-Duitsland, is het waterpeil weer aan het dalen. Vannacht om vier uur werd het hoogste peil gemeten... maar toch kunnen de geëvacueerden nog niet naar huis, zegt correspondent Wouter Meijer. Veel gebouwen staan nog onder water en dat is niet het enige is dat is vanwege de veiligheid uitgezet om kortsluiting te voorkomen. Er is geen water, althans geen drinkwater meer, is er is heel veel water. Maar er komt niks uit de leiding, dus je kunt niet uh, in bad, je hebt geen water om te drinken, om te koken. Dus, dus in heel veel plaatsen is het gewoon heel moeilijk om, om daar te blijven. Dat is bij de Donau in het oosten van Duitsland. Bij het stroomgebied van de Elbe is de situatie nog wel dreigend. Daar stijgt het water de komende tijd. Ook in Tsjechië blijft de situatie kritiek. Daar zijn 7000 mensen geëvacueerd. Sinds zondag zijn daar zeker zes mensen omgekomen. De Nederlandse spoorwegen verliezen mogelijk de concessie... voor het gebruik van de hoge snelheidslijn naar België. Staatssecretaris Mansveld schrijft in een brief aan de Tweede Kamer... dat ze alle opties openhoudt.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 In Mexico zijn de laatste zes maanden meer dan 21.000 wapens ingeleverd. En ook brachten burgers bijna 1.600 granaten en een half miljoen kogels naar depots van het leger. De inleveractie is een initiatief van de Mexicaanse regering. Die hoopt dat daarmee het aantal schietpartijen daalt. Burgers die wapens of kogels inleveren krijgen in ruil bijvoorbeeld voedselbonnen of computers.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 Morgen verandert te weinig en het wordt het opnieuw maximaal 20 graden. John Bakker met verkeersinformatie. Met inmiddels eh, toch nog 25 files en die zijn goed voor zo'n 90 kilometer. Maar nou, nog altijd zo'n 50 kilometer minder dan gebruikelijk. Niet al te veel bijzonderheden, wel twee aanrijdingen. Allebei op de A12, vanuit Arnhem naar Utrecht. Zorgt dat de Wageningen voor een file van 8 kilometer... inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij...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 Of volg ons via Twitter, Verkeer 030. Het zekerheidspakket van Nationale Nederlanden. Ga naar uw verzekeringsadviseur of kijk op nn.nl. Rutte wil 170.000 mensen hun thuiszorg afpakken. Daarom zeggen wij: Handen thuis. Kom op 8 juni naar Amsterdam en laat je stem horen. Kijk op Handen ThuisRutte.nl. Handen thuisRutte.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 het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over acht. Is de NS geschrokken van de woorden van staatssecretaris Mansveld? Zij stelt namelijk de HSL-concessie van de NS ter discussie. Het antwoord horen we zo dadelijk en... Er zijn 122 agenten waar ze geprobeerd hebben op met een voertuig. Geweld tegen agenten is steeds harder en excessiever. Het lijkt ook toe te nemen, ondanks alle campagnes van de overheid... om geweld tegen hulpverleners terug te dringen. Deze agent kreeg er ook mee te maken. Ik heb in de zomer van 2011... ben ik werkzaam geweest bij een dancefeest in Zeeland. En daar is er een opstootje heeft plaatsgevonden. Daar ben ik op afgestapt. Daar waren twee mensen met elkaar aan het vechten... Uh, er vielen wat droge klappen, die heb ik daarvoor uh, gewaarschuwd omdat het uh, twee zussen van elkaar bleken te zijn. Uh, een van de twee die is uh, ja, er continu door blijven gaan, die, uh, die bleef maar een beetje kwallen om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk heb ik haar aangehouden en heeft ze een, uh, met een volle vuistslag uh, op de zijkant van mijn gezicht om me slaap geslagen. Waardoor ik uh, volgens de collega's enkele seconden uh, een beetje groggy, oud uh, ben geweest. Dit soort geweld, daar krijgen agenten mee te maken. En soms nog veel erger, u hoorde het al in het fragment... soms is er zelfs sprake van een poging tot doodslag of moord. Jaap Timmer, goedemorgen. Goedemorgen. Onderzoek geweld door en tegen de politie. U bent verbonden aan de VU in Amsterdam en de Hogeschool Wintersheim. Even terug naar dat fragment hè, wat we net hoorden. Zijn horecagelegenheden bij uitstek gevaarlijke plaatsen voor agenten? Nou, er zijn natuurlijk allerlei plekken waar het gebeurt, maar het is wel, de hoorekade ligt al een soort van zwaartepunt. De dronken lui zijn vaak alle remmen kwijt. En gaan tegen alles, iedereen te keer, zeker ook tegen agenten die zich proberen daar tegenaan te bemoeien en de zaak te sussen. Meestal zijn ze niet zo heel erg aanspreekbaar als de drank is in de man. Nee, klopt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor drugsverslaafden en verstoorde personen. Dat is ook een risicofactor in het geheel... Psychisch gestoord, zeker mensen die tijdelijk heel gestoord gedrag vertonen... door een combinatie van drugsdrank, pillen, poeders en dergelijke. De stichting Geweld tegen Politie beweert dat er een toename is van geweld tegen agenten. De politie bevestigt dat agenten vaker melding doen. Dat is wel een belangrijk verschil, hè? want dat kan ook weer komen door extra aandacht die ervoor is. Dan wil het niet per se zeggen dat er ook een toename is van daadwerkelijk geweld. Nee, dat klopt. Er is zeker meer aandacht voor, dat is ook goed. Uh, kijk, en, uh, het probleem uh, vind ik niet echt veel meer relevant worden... of minder relevant als het een beetje toe- of een beetje afneemt. Mm -hmm. het, is, het is een probleem... En, uh, uh, er moet nog steeds meer aandacht voorkomen in de zin van uh, betere opleiding en training, betere aansturing uh, en betere informatie. Um, in rond, ik denk, halverwege 2010 is het beleid GTPA geweld tegen politieambtenaren um, in de lucht uh, gekomen. Dat is een soort protocol en procedure. Waarbij agenten worden gestimuleerd om zoveel mogelijk uh, die situaties te melden, agressie en geweld. Mm -hmm. en, en dat er binnen de organisatie en ook met het OM, het ook mijn ministerie. Um, afspraken worden gemaakt over de aanpak van een en ander. En dat wordt in de politieorganisatie wel steeds meer en beter gecommuniceerd. En dat betekent ook dat er dus meer aandacht komt en dat er dus ook meer meldingen komen. Um, en wat wij waarnemen uit uh, het onderzoek, mijn eigen of ons eigen onderzoek aan vuur en zijn... maar ook uh, onderzoek van anderen, is dat het daadwerkelijke aantal... als je op basis van wetenschappelijk onderzoek probeert het vast te stellen, licht afneemt. Dat is ook niet zo raar, want de criminaliteit in de Nederlandse samenleving neemt al een aantal jaren af. Af. Mm -hmm. Dat geldt ook voor de geweldscriminaliteit. En dan zou het heel vreemd zijn dat het geweld tegen agenten nog blijft doorgroeien. Ja. Maar hoe, hoe kan het dan dat het wel steeds harder wordt? Dat er excessief geweld gebruikt wordt. Heeft dat nou, ook te ja, maken dat... met de meldingen? Ja, maar de, uit onderzoek uh, blijkt niet dat het harder wordt. Niet dat het meer wordt en ook niet dat het harder wordt. Het probleem is gewoon nog steeds daar. En uh, uh, vergt dus uh, aandacht en aanpak. Uh, maar dat het alleen maar meer en erger wordt, uh, dat uh, kunnen we op grond van wetenschappelijk onderzoek. Uh, weer spreken. Er is onderzoek gedaan, bijvoorbeeld uh, uh, de regering heeft het beleid VPT, Veilige Publieke Taak. Mm -hmm. In het kader daarvan worden niet alleen agenten, maar ook andere publieke dienstverleners uh, geholpen bij aangifte en afwikkeling, et cetera. En voor dat beleid uh, wordt iedere twee jaar onderzoek uh, gedaan onder een representatieve steekproef van al die verschillende relevante beroepsgroepen. Mm -hmm. En Bij politiemensen zie je dan dat waarin 2007 17% van de agenten rapporteerde eh, met fysiek geweld te, geconfronteerd te zijn. En in 2009 ook 17 procent. In 2011 was dat gedaald naar 7 procent. En dat komt overeen met een daling die wij zien in het aantal agenten... dat gewond raakt door geweld van burgers. Okay. Dus dat is de harde, harde kern van dit probleem. Wat kan je als agent? Uh, want u had het al over um, leren omgaan met uh, mensen die gewelddadig worden. Die beginnen met kwallen. We hoorden het net met pesten, wat dan uiteindelijk uitdraait op, uh, op geweld. Hoe, mm -hmm. hoe kan je dat voorkomen, deescaleren? Nou, ik vind dat de nadruk nog altijd veel te veel ligt op die individuele agent. Die moet het allemaal maar zien op te lossen. Waar belangrijke verbeteringen gemaakt kunnen worden, is dat de organisatie, de politieorganisatie, zo'n informatie veel beter op orde heeft. Bijvoorbeeld over plaatsen en personen. Uh, waar agenten op af uh, gaan. Heel, ongeveer twee derde tot driekwart van de personen die agenten meppen... blijken personen die de politie al kent uit okay. andere delicten. Ja. En dat betekent dus dat er een soort van voorspelbare um, uh, ontwikkeling... in die personen en in die plekken zit. Maar dat moet agenten wel weten, bedoelt u? Precies, dat moeten agenten weten, moet de organisatie opsturen. sturen. Er moeten ook leidinggevenden echt daadwerkelijk leiding aan geven. En het is ook zeker waar, en de, ombudsman, de nationale ombudsman zei daar afgelopen zondag ook iets over. En zo langzamerhand maar dat ook in de politieorganisatie echt wel door tot het besef. Er is ook nog wel veel te verbeteren aan opleiding en training. Maar ja. dat is niet het enige, want dan maak je die, enige, die individuele agent verantwoordelijk voor dit probleem. En het is een samenlevingsprobleem en een probleem van de organisatie. Dus uh, daar moet ook beter naar gekeken worden. Ja, Timmer, dank voor uw toelichting. Graag. Graag gedaan. Het is 13 minuten over 8. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Eén maand in de dienstregeling. Nu al bijna vijf maanden aan de kant. Na alle testen is het hoge woord bij de NS eruit. Het spoor, de bedrijf ziet geen toekomst meer in de Vira. Net als de collega's in België. Erik Trindhamer van de NS. Meneer Trindhamer, goedemorgen. Goedemorgen. De staatssecretaris stelt de concessie die u heeft voor de hoge snelheidslijn inmiddels ter discussie. Zo hebben we van haar kunnen horen gisteren. Als ik zo ook luister naar verschillende Kamerleden... Um, ja, die zijn toch wel duidelijk over dat ze twijfels hebben over de NS. Wat, wat vindt u van al die opmerkingen? Nou, in deze periode begrijp ik dat, dat je, dat je het daarover hebt. Um, het is een gesprek wat wij voeren met de staatssecretaris. En, uh, en niet met u, met alle respect. Ja, maar u zegt ik begrijp het... Nou, de, de, ik begrijp dat je in deze situatie dat uh, politiek Den Haag daarover wil praten. Um, wij voeren uh, onze uh, gesprekken die wij hebben ten aanzien van, ten aanzien van afspraken die wij met de staatssecretaris gemaakt hebben, voeren wij met de staatssecretaris. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het wel uh, grote gevolgen zou kunnen hebben als de NS niet meer op de hoge snelheidslijn mag gaan rijden.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 Een eigen hogesnelheidsaanbod met een andere trein dan die van Ansoldo breda Nou ja, dat is een plan wat we binnenkort aan de staatssecretaris zullen aanbieden. En daar zal ook instaan wat de mogelijkheden zijn en op welke termijn die mogelijkheden realiseerbaar zijn. Ja, wat heeft u nog geld in kassen om eventueel weer een nieuwe, in een nieuwe trein te investeren? Nou, ook daar wil ik op dit moment niet op vooruit lopen. En wederom ook dat gesprek voeren wij met de staatssecretaris. Oké, okay. en, en hoe komt u van de Italianen af? Heeft u daar al duidelijkheid over? Want, want um, ja, er zijn al treinen gekocht. Uh, daar heeft u natuurlijk een probleem. Is het u duidelijk of de Italianen gefaald hebben? Nou, wat duidelijk is, is dat uh, de trein niet doet wat hij zou moeten doen. Uh, namelijk op hoge snelheid tussen Amsterdam en Brussel rijden. Tot en dan die... vooral ook heel blijven? En dan vooral ook heel blijven. Tot die conclusie zijn we gekomen naar aanleiding van een, een technisch onderzoek. En daar blijkt uit dat deze trein niet stabiel, commercieel inzetbaar is. Nou, en onze juridische experts zijn natuurlijk uiteraard nu bezig om uh, onze positie zo goed mogelijk uh, te beschermen richting uh, de Italiaanse leverancier. Ja, dus dat betekent dat u de Italianen aansprakelijk stelt? Daar uh, mag u uh, die conclusie trekken. Ja. ja. Maar dat bedrijf staat op omvallen. Houdt u de rekening mee als NS-zijnde dat u uw geld uh, niet meer terugziet? Wij houden met... Alles rekening, maar op dit moment kan ik ook daar nog niet op vooruit lopen. Uh, u begrijpt dat juridische aangelegenheden gevoelig liggen... en willen de Italiaanse uh, advocaten vooral niet op een voorsprong zetten. Nee, dat begrijp ik. Nou, dan doe ik daar ook niet aan mee. Maar toch, um, heeft u genoeg geld om dat de bakel af te schrijven uiteindelijk? Heeft u daar een potje voor? Want het gaat op zich goed hè, met de NS. We hebben een aantal goede jaren achter de rug, um, maar of we in nadere investeringen gaan doen en wat dat zal gaan kosten. Uh, helaas, ook daar kan ik op dit moment tegen u geen uitspraken doen. Nee. Uh, wat ik nog me afvraag. Uh, ik heb Sander de Rauwe horen zeggen dat u nog altijd geen geld heeft uh, overgemaakt aan de Nederlandse staat als het onder concessie gaat. Klopt dat? Dat is een antwoord wat ik u schuldig moet blijven, want dat zou ik niet weten. Oh, nou, dat zou ik wel graag willen weten. Dat, dat begrijp ik, maar... Want nee. uh, het is dat... nogal een bewering, hè, dat, uh, dat u nog altijd geld verschuldigd bent over de concessie, als het om de concessie gaat. Ik zal u zeggen dat deze vraag vandaag beantwoord zal worden. Oké, okay, dat is prettig. Dan belt u ons even terug, neem ik aan, zodat ja. wij dat kunnen melden op de zender. Ja. Um, het overleg gisteren hè, met de staatssecretaris, uh, wat, heeft u daar uiteindelijk, wat heeft het bedrijf daar uiteindelijk voor gevoel aan overgehouden? Was er sprake van een, was het, was het crisis? Hoe moeten we dat zien? Want dat, hadden we, dat idee hadden we gisterochtend toch wel, dat er sprake was van crisis bij de NS. Afgelopen vrijdag hebben we aangegeven uh, wanneer wij de staatssecretaris zouden informeren. Nou, daar is uh, sinds gisteren een versnelling ingekomen En aan het einde van de dag zijn zowel de aandeelhouder als het ministerie van INM als NS... tot de conclusie gekomen dat doorgaan met de V250 uh, niet langer een optie is. Ja. En dat is een gezamenlijke overeenkomst waar de drie partijen de hele dag uh, ja, over vergaderd hebben. Mm -hmm. En dus was het... Uiteindelijk vrijdag. Hoe, hoe, hoe was de sfeer daar in dat gesprek met onder andere Mansveld? Ik ben daar niet bij geweest. Het enige wat ik u kan zeggen... is dat de uitkomst een uitkomst is waar alle drie de partijen zich in kunnen vinden. Ja, voor nu althans. Erik Trindhamer van de NS. Dank weer hoor voor de toelichting. Uh, ja, hoe nu verder. Hè? Dat is toch de grote vraag. Uh, die vraag ligt ook op het bordje van de Haagse politiek. Ik uh, noemde eerder al eventjes CDA Tweede Kamerlid Sander de Rauwe... Um, die vindt onder andere dat uh, de concessie naar een andere vervoerder zou moeten gaan. Ik praat erover met VVD Tweede Kamerlid Betty de Boer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is dat ook bespreekbaar voor u, dat de NS een concessie kwijtraakt? Nou, we moeten eerst alle informatie op tafel hebben. En uh, wat we hebben begrepen en kunnen begrijpen... is dat deze week zoveel mogelijk alle rapporten boven tafel komen. Ik heb ook gezegd, uh, alle informatie het liefst gewoon in één keer naar de Kamer. Mm -hmm. Zodat we het ook al in één keer kunnen beoordelen. Ja, en of de concessie wel of niet moet worden ingetrokken is nog een vraag. Uh, die gewoon moet worden beantwoord aan de hand van de uitkomsten zeg maar, die er zijn... Uh, ten eerste ten aanzien van de Vira. Het voornemen bestaat nu om de Vira naar terug te sturen. De vraag is of dat ook allemaal lukt. En uh, ook het ministerie en de staatssecretaris willen zich daar over buigen. Ja. En dat is ook heel terecht. Want die gaan er natuurlijk ook mede over. En dan zal het aan de hand daarvan, zal de Kamer ook zeggen. Goed, wat zijn de uitkomsten daarvan? Gaat de Vira inderdaad terug? En wat betekent dat inderdaad voor de concessie? Ja, maar goed, we begrijpen toch ook wel. We hoorden net ook de NS. Dat uh, met de Vira rijden, dat is geen optie meer. Um, um, of die terug gaat, ja of nee. Al met al zal er toch een alternatief moeten komen. Daar wil de NS wel over nadenken. Daar zijn ze ook over aan het nadenken. We hoorden net meneer Trindhamer daarover. Ze denken aan een frequentieverhoging van de bestaande lijn tussen Den Haag en Brussel. Maar ze zijn ook bezig om na te denken. Over mogelijk een, een andere manier van hzl vervoer dat, Is dat voor u bespreekbaar, überhaupt, mevrouw de Boer, om opnieuw in zee te gaan met de NS, die toch nou ja. hier wel wat uh, steken heeft laten vallen? Het zou juist heel gek zijn als een bedrijf als de NS nog steeds concessiehouder, want ze hebben nog steeds concessie, als u daar niet over na zou denken. Het is een plicht om daarover na te denken. Ten eerste moeten we nu kijken naar tijdelijk vervangend vervoer. Uh -huh. En ten tweede moeten ze ook kijken van goed, als, het, als de Vira, die conclusie hebben ze nu uh, zelf getrokken, of die zijn ze aan het trekken, dat de Vira zelf niet kan voldoen. Nou, dat, die, ja, dan die dan hebben, ze, die hebben ze getrokken, inderdaad. Dus die Vira gaat niet meer rijden dan zullen ze inderdaad, er is een plicht uh, vanuit de concessie gezien... om te kijken wat het alternatief is. Ja. En ook daarmee zullen ze uh, met een voorstel naar ons moeten komen... naar de Kamer, naar, in de eerste plaats van de staatssecretaris. Ja, en dan zullen we moeten beoordelen van wat de concessie ingetrokken... en welke gevolgen zit het daar eigenlijk allemaal afgebonden. Want dat het niet helemaal zonder financiële gevolgen is... zoveel is ook wel helder. Dus het is hem niet helemaal verantwoordelijk om dit te roepen van... oké, okay, uh, de concessie trekken we in... Ja. Uh, uh, dat gaat zoveel kosten. Dat gaat in ieder geval honderden miljoenen kosten. Dus uh, zover zijn we nog niet met elkaar. Maar ik sluit het ook helemaal niet uit. Nee, u sluit eigenlijk niet zoveel uit op dit moment, hè? begrijp ik. Er staat nou ja, goed, voor veel open. Alle informatie moet nog op tafel komen, dus dat is niet zo gek. Ik wil ja. het allemaal goed bekijken, zonder dat ik overhaast de conclusie Ja, trek. niet weer, hè? Nee, niet weer overhaast. Laten we dat nee. vooral niet doen. Daar hebben we van geleerd. Ja, Voelt u iets voor een parlementaire enquête? Want u zegt, alles moet nu boven tafel komen. CDA en D66 die, die willen dat graag, om de onderste steen boven te krijgen. Dat is misschien wel interessant natuurlijk, om, om het goed uit te zoeken... zodat niet nog een keer dit op dezelfde manier fout gaat. Uh, het is het onderzoeken waard. Uh, uh, de parlementaire enquête is het zwaarste parlementaire middel... wat ons ter beschikking staat. Dan kan je ook mensen ook besluit... onder Ede verhoren? Ja, juist. En, uh, het is niet een besluit die je lichtvaardig neemt. Het neemt natuurlijk ook, ook beslag op ons als uh, Tweede Kamer. Heel veel tijd kost dat ook. Ja, maar het kost u, dus u kost nu heel veel geld. Dus u, u wilt toch wel uitzoeken hoe dat zover heeft kunnen komen, neem ik aan? Nou, ik wil dat vanochtend uh, dat soort dingen ook in mijn fractie bespreken. Dus aan de hand daarvan zullen we daar uh, weer een besluit over nemen. Ja, maar u heeft daar zelf vast wel over nagedacht. Wat, wat, zou, u, wat zou u het liefst willen, mevrouw de Boer? Nou, ik zou het liefst willen dat we vanochtend in de fractie daar een allerrust over kunnen spreken, zodat we inderdaad ook als fractie daar een besluit over kunnen nemen. U heeft daar nog geen persoonlijke dat mening is, over begrepen. Dat is de bedoeling. Ja, het is het zwaarste politieke middel wat er is. En uh, ja, los daarvan, de Vira is een hele hoop misgegaan. Dat is vanaf 2001 systematisch het geval. Ja. Uh, dat hier en daar of dat het een op de een of andere manier onderzocht moet worden, zoveel is ook helder. De vraag is even hoe we Welk dat moeten middel? doen ja. en of het zwaarste middel daarvoor geschikt is. Dat zullen we vanochtend bespreken in de fractie. Nou, dan horen we graag van u. Oké. Okay. vvd Kamerlid Betty de Boer hoorde u over de Vira. We gaan nu met de auto, John Bakker, toch? Ja, de meesten kunnen gewoon doorrijden met die auto's trouwens. We hebben nog geen 100 kilometer file, waar ongeveer 150 vandaag normaal zou zijn. Niet al te veel bijzonderheden, wel twee ongelukken. Allebei op de A12, vanuit Arnhem naar Utrecht, bij knooppunt Grijzoord. Na een ongeluk nog 5 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En wat langer wordt de file op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer, Vijf kilometer na een ongeluk en daar zijn twee rijstroken dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Van de uiterwaarden langs de Waal is Mijno Remmers verhuisd naar Meerweden Wachten op het hoge water dat langzaam maar zeker onze kant uitkomt. Kom Het ziet er enigszins belachelijk uit. We staan op een wagen met onder onze arm veekoeken. Kom aan. Dit is Kees Scheepers. Die zegt, ze herkennen mijn stem, de koeien. Dat klopt. Ze kennen mijn stem omdat ik al jarenlang op deze manier... de dieren het terrein uithaal op het moment dat het water begint te stijgen. Oh, dit is routine. Dit is routine, ja. En onze koeien zijn geen zeekoeien. Dus ik moet ze wel binnen het halen. Geen wat? Geen zee? Zeekoeien. Ja. Ja, toch? Ja, ik denk dat ja. is waar. Prachtig bruin en zwart, donkerbond. Ze hebben het hier super naar de zin in dit mooie uh, terrein. Aan de overkant Gorkum, het water stroomt hard al. Ja. En paarden komen er ook bij. Die zijn weer van anderen. Want die zijn nog twee jongens van het Bramers landschap. Ook met veekoeken in de weer. En stevige laarzen aan. Ja, die paarden zijn van de IJslandenvereniging. En uh, die uh, mogen allemaal op het mooie natuurgebied van Brabants Landschap grazen, maar ook deze moeten binnen de dijks gebracht worden. Ja, dit is Jos Schenkeveld van Brabants Landschap. Collega Henk zit achter het stuur van de voorwieldrive. Op de aanhanger en in de achterklep liggen ook al allerlei, ja, wat zal het zijn? Een soort hekken, hekwerk hè, met, met, met paaltjes, ja, met draad. We maken even een tijdelijke raster, zodat we ze in een kleine ruimte op kunnen sluiten. Een gebied is 119 hectare groot, je kan je je voorstellen. Als ze tussen de bomen gaan, die paarden? Ja, en het, dat is ook nog enigszins moerassig, nou, dan ben je ze zo kwijt. Ja. Hoeveel tijd hebben we? Nou, we willen ze graag voor tien voor de uitzending. Gaat het, op. Uh, ja? Gaat het zo hard met het water? Nou, het water, de piek, die verwachten we waarschijnlijk woensdagavond donderdag. Oh. Dan staat het hier eenmaal blank waar we nu rijden. Ja. Maar uh, we moeten ze eigenlijk wel binnen hebben, zodat we eventueel morgen nog een kans hebben. Wat is makkelijker, paarden of koeien, uh, voor qua, mij, qua op het droge brengen? Uh, voor mij is, is natuurlijk de koeien op het droge brengen, dat is mijn kunstje. En uh, met paarden heb ik verder niet zo heel veel. Okay. Uh, een paarden mooi om naar te kijken... maar om paarden te houden. Dat, uh, nee. ja, mensen met paarden hebben de hemel op aarde. Dat weet u wel. Maar als ze sterven... dan valt er meestal niets meer te erven. Dus... Wat een prachtige afsluiting... van deze bijdrage. Ik kan er weinig aan toevoegen. <laughs> Dankjewel. Mino Remmers... U hoorde hem uh, bij de Uiterwaarden, bij Merwede... waar ze dus uh, druk bezig zijn om de beesten veilig te stellen. Uh, u kunt uh, ook foto's zien van uh, Wouter Meijer, die is in Passau. Uh, moet u even naar Ed Wouter Berlin. Hij heeft verschillende foto's uh, getwitterd van de enorme wateroverlast daar. Dan door naar Turkije, want uh, daar is opnieuw... In heel Turkije gedemonstreerd tegen het beleid van premier Erdogan. En dus ook in de hoofdstad, Ankara. Na een onrustige nacht daar ging verslaggever Joris van der Kerkhof vanochtend... met buitenlandredacteur Gulsaf Ertisin de straat op. Het centrum van Ankara wordt schoongeveegd. Man of tien zijn hier met de vegers en allerlei andere apparaten bezig om de stenen bij elkaar te vegen. Het glas uit het bushokje bij elkaar te vegen. En hebben ook tijd om te vertellen wat hier gebeurd is en wat ze ervan vinden. Een broertje met een uitgezet in milieu. Ja, we zijn vroeg begonnen. Al met schoonheid vanwege gisteren, zoals je ziet, zegt hij. En hij zei, de regering moet gewoon weg, dat is duidelijk. broertje met een met. Het is een regering die het volk probeert te verdelen. Zegt hij. Ja, een boeiendje met een Ja, dus het is, het is zoals je ziet uit de hand gelopen, zegt hij. En was u er zelf bij gisteravond? Ruimt u nu uw eigen rotzooi op? Ja, hij heeft twee uh, gedaan. Ja. En een Otur dit is een. De AK-partij is, is een partij die uh, Turkije probeert te islamiseren. Uh, je moet uh, zitten en opstaan. Zitten en opstaan op commando doet u waarschijnlijk dan. Leunt met zijn ene arm op de veger de andere hand op het blik waar een rotzooi uiteindelijk ingeveegd moet worden en vertelt zijn verhaal. Gisteravond liep het hier opnieuw uit de hand. Deze man denkt dat dat in ieder geval de komende dagen ook nog wel verder zal gaan. Het is vandaag een staking en hij gaat in de loop van de dag, als hij hiermee klaar is, ook meestaken. weet. Ja. Bedankt. U ook bedankt. Het is druk zo op de vroege ochtend. Op <tog> de kruising staan er een hoop politieagenten. ...bij elkaar in, in redelijke rust met elkaar te praten. Helmen liggen op de grond en de andere ME-bescherming ligt nog, nog in het busje. En even daarvoor verkopen mensen t-shirtjes. Een mevrouw, hoofddoekje om, is aan het graaien in de t shirt We zijn absoluut niet tevreden. Ik veroordeel degene die dit hebben gedaan, zegt ze. En wat ziet u dan wat hier gebeurd is? Ze zegt, uh, ik uh, zie helemaal geen goede dingen. Ik heb ook geen positieve gedachten over deze mensen. En als ik ze te pakken krijg, dan zou ik ze zelfs vergen, zegt ze. 17,95 zou het moeten kosten. Dat staat op het kaartje, maar dat zal u er niet voor betalen. Deze deze dag. Dag. Nee hoor, vijf Turkse lief. <laughs> En heel langzaam drinkt de geur van gisteravond traangas, maar ook rook, waar teer uh, uiteindelijk uh, aan het branden is gegaan. Komt uh, in je neus terecht. Zo, dat blijft een paar uur Zo. En deze, meneer met, <coughs> en deze meneer met een petje op. Verkoopt monddoekjes. Ja, goed dat weer, Jos. Hij is ook goedkoop. Soms vragen we niet eens geld. Hij is goedkoop. Want u steunt de acties ook, die er zijn. Natuurlijk zegt Nu was van der Kerkhof met zijn reportage vanuit de hoofdstad Ankara vanochtend. Rond de klok van kwart voor negen spreek ik Ahol Topman Boer over de kwartaalcijfers. En natuurlijk ook, ga ik hem vragen, over het paardenvleesschandaal. Blijft u luisteren?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 Met de Vira mogen de komende tijd geen testritten meer worden gemaakt. Dat heeft de Inspectie voor Leefomgeving en Transport besloten... na een brandbrief van de reizigersorganisatie Maatschappij voor Beter OV. De reizigersorganisatie schreef in de brief dat de veiligheid... voor gebruikers van het spoor en omwonenden in gevaar is... doordat er nog steeds met de Vira V250 wordt gereden. Donderdag bekijkt de inspectie opnieuw of er met de trein getest mag worden.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 Goede berichten hè, zijn dat van onze collega's van uh, Weerplaza. Uh, John Bakker, hoe is het op de weg? Ja, ik kan eigenlijk ook alleen maar uh, wat, wat goed nieuws vertellen. Niet nou ja, goed, 90 kilometer is natuurlijk nog altijd lastig als je erin staat. Maar uh, het is veel minder dan gebruikelijk op uh, dinsdagochtend. Eigenlijk maar eentje die opvalt op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer. Acht kilometer na een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag kan vanaf Bodegraan beter omrijden via Leiden.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 Zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bij de Open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros... is het vandaag de dag van de eerste kwartfinales. En in Parijs is tennisverslaggever Jan Rols. Jan, goedemorgen. Dus nog even terug naar gisteren. Hè? Want toen plaatsten ja. Novak Djokovic en Rafael Nadal ja. zich bij de laatste acht. Ja. Um, wie maakte op jou de beste indruk? Nou, Nadal toch wel. Die was jaren gisteren 27 geworden. en Het lukte hem om meer diepte in zijn spel te krijgen. Zijn voren liep beter... En er stond ook een stuk rustiger op de baan, dus een vorm is groeiende Lara. Maar Kajani Sikori had ook niet de wapens, hoor, om het Nadal lastig te maken. Djokovic verloor de eerste set van het toernooi tegen Kohlschreiber, de Duitse die Franke vrij kon spelen tegen de nummer 1 van de wereld. Het was het eerste optreden van Djokovic, na het overlijden dus van de 76-jarige tennislerares Kenchik, die Novak Djokovic dus tijdens zijn jeugd heeft getraind. Hè. Maar uiteindelijk speelt Djokovic degelijk, hoor en dan wint hij toch in 4 sets, de nummer 1 van de wereld, dus niet al te veel problemen, maar... Dus nadal zeg ik toch beter in vorm. Uh, die voorhand liep dus beter. Dus ja, als je mm -hmm. zegt wie maakte de meeste indruk, zeg ik toch Nadal. Oké, okay. nou, uh, dat vraag ik je ook bij de wedstrijden die vandaag gaan komen. Ja. Bij de mannen de twee Mooi, kwartfinales. Ja, Federer ja. tegen Tsonga ja. en uh, Robredo Spaans onderdonstje ja. uh, tegen Ferrer. Naar welke partij kijk je uit? Nou, Federer natuurlijk tegen Tsonga. Dat is een clash, Lara. Koer uh, uh, verliep Satrié helemaal vol. Tsonga haalde jaar ook de kwartfinale en verloor toen van Novak Djokovic en verspeelde in die wedstrijd vier matchpoints. Nu dus tegen Federer, wordt hun eerste wedstrijd op Greffel op Roland Garros. In januari won Federer nog van Tsonga hè, in de kwartfinale van de Australian Open. Beide zijn eigenlijk spelers voor de snelle banen. En daarom is het boeiend hè, om te zien hoe de wedstrijd zal lopen op Greffel. Daar ben ik ook heel benieuwd naar... Tsonga speelt tot nu toe echt een vrij constant toernooi. Nog geen set verloren. Hè. Federer had vijf sets nodig tegen Gilles Simon. En dat moet hem toch hebben gesterkt voor de wedstrijd van vanmiddag. Ik verwacht zo rond een uur of vier op het centercourt. Ja, en dan Ferrer Robredo. Robredo, de man die steeds maar terugkomt van twee sets tegen nul. Achterstand. Um, maar Ferrer in topvorm, hoor. En ik denk dat Robredo met zijn 31 jaar het niet weer kan opbrengen... om vier of vijf sets te gaan spelen tegen Ferrer. Dus ik denk dat het Ferrer wordt... En ik zet toch mijn geld op vederen, maar het wordt niet makkelijk. Nee, Oké, okay. nou het wordt sowieso een fijne tennisdag. Um, ja, ja. Bij de vrouwen ook twee kwartfinales. Had Wanska ja. uit Polen tegen Sarah Errani uit Italië. En natuurlijk Serena Williams tegen Kuznetsova uit Rusland. Ja, dat kun je ook een klassieke noemen. Wel. Nou, wie, wie gaat zich plaatsen, denk je, voor de halve finales? Wie zit ik er? Denk, goed ik, denk, ik denk um, toch Serena Williams. En ik denk ook Sarah Errani. Maar de wedstrijd tussen Williams en, en Kuznetsova wordt boeiend. Hè? Want het is een wedstrijd tussen twee kampioenen van Roland Garros. Kuznetsova won van Serena Williams hier in de kwartfinale. We een tijdje geleden, vier jaar geleden, 2009. Toen Kuznetsova dus ook hier Roland Garros won. Maar als er iemand van Serena Williams kan winnen... is het denk ik toch wel Svetlana Kuznetsova... Ze is tactisch slim, heeft een goede slice backend waarmee ze fouten kan forceren bij Serena Williams. Maar de kans bestaat ook hoor, dat Serena Williams koos net zo totaal overpowered. Dat is een beetje de vraag. Maar het weer wordt goed, het wordt ook warmer in Parijs. De zon schijnt nu al volop hier mm. op het Center Court, want ik ben er al. En uh, ja, uh, uh, mooie wedstrijden. Een mooie dag voor jou, Jan. Dank je wel. Vanuit Mayno Remmers nog eventjes. Die is in de Uiterwaarden langs de Meerwede. Er zijn uh, net weer wat uh, koeien gelokt. Waar zijn ze nu mee bezig? Wat is dit voor lokroep? Paarden. Ah, natuurlijk. Met dezelfde veekoeken. Ze zijn achter de aanhanger aangelopen. We zijn nu twee kilometer. En nou, wat gaat er nou gebeuren? Jullie gaan een soort kraal maken? De kraal staat er al, maar we gaan er een fuik aan maken. Zodat we... Um... Ja, de paarden een beetje richting het hok kunnen drijven... en dat ze niet voorbij het hok kunnen lopen. Ze hebben wel ondertussen de halve voorwieldrijf gesloopt, hè? Ja, daar blijft niet veel van over zo, nee. Maar ja, ja, uit de wissers eraf, er soms vreten ze ook het dashboardkastje leeg. Ja, klopt, ja. Maar ja, als het allemaal blijft, is het goed. Als ze ze van oh. maar kunnen vangen. Dit is nog een heel karwei, ja. We herinneren ons allemaal nog Tieler en Waarden. jaren negentig. Toen heb ik boeren gezien met de tranen in de ogen die zaten toen alles geëvacueerd moest worden, heel erg lastig. Want ja, waar moet, je met de beesten waar moet je met de beesten heen? Ja, de beesten die moet je op het droge brengen. Dus uh, waar dat droge dan ook te vinden is... en of dat je dat dan met een boot of met een vrachtwagen... of met een trekker met een ja. wagen moet doen. Maar dat waren toen tafereel, hè, jaren negentig? Ja, laat zeggen, dat is de good old times. Maar uh, wij zijn hier nu ook weer de good old times aan het schrijven. Over vijftien jaar praten ze hier exact hetzelfde over. Tja, ze moeten op het droge, de dieren. Want het water komt snel... En dan in het water laten staan? Nou, dat, dat kan natuurlijk niet, hè? Nee, uh, het is nu in Friesland gebeurd, hè? Ja, met die, uh, met die paarden. Dat zijn uh, uh, hele mooie foto's. Maar uh, wij zijn niet voor de hele mooie foto's. Mm -hmm. Wij zijn voor het welzijn van de, van de paarden en het welzijn van de koeien. Dus uh, wij, gaan, uh, wij nemen het zekere voor het onzekere. Jos, hoeveel paarden zijn het? Uh, 19 uh, IJslanders. En het gaat ook nog wel om die 25 koeien die we na proberen te vangen. Dat gaat allemaal deze ochtend gebeuren, terwijl ze langzaamaan de microfoon van de verslaggever ja. beginnen. Ja, dat ja. Met die paarden bij Mino Remmers. Ze worden in ieder geval op het droge gebracht, uh, in verband met het uh, hoge water. Dat via de Rijn uiteraard Nederland binnenkomt. Mino Remmers, dank je. All It Love van Poco. Moest even graven. 1989 alweer. John Bakker, hoe is het op de weg? Het gaat, uh, gaat eigenlijk alweer wat beter. Ja, het ging al uh, vrij redelijk. Maar er zijn nu nog 85 kilometers uh, over. Van de kleine 100 die we gehad hebben. Een paar opvallende. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Valkenzwaard 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil. Er zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Zoetermeer 9 kilometer. Ook daar zijn twee rijstroken afgesloten richting Den Haag. Kunt u bij het omrijden vanaf Bodegraven via Leiden over de N11 en de A4. En verder nog wat vertraging op de A50 van Os naar Arnhem voor knop het Grijshoort, 6 kilometer. Het is kwart voor negen. Supermarktbedrijf Anholt heeft de omzet zien groeien met ruim 4 procent. Onder meer door sterk in te zetten op verkopen via internet. Vooral in Nederland groeide de omzet hard. De winst steeg sterk door verkoop van een belang in Zweden. Ik heb contact met de topman van Anholt, Dick Boer. Meneer Boer, welkom in onze uitzending. Ja, goedemorgen. Eerst even die omzetstijging. Um, zijn de internetverkopen de belangrijkste reden daarvan? Uh, nee, maar niet alleen. Uh, het is wel zo dat internet natuurlijk, uh, wat we noemen, double digit groeit. we het tweecijferige groei laat zien, maar op natuurlijk een relatief laag uh, percentage van de totale omzet nog steeds. De echte groei komt nog steeds uit uh, meer winkels uh, en meer, meer omzet in onze bestaande winkels. En dat laatste is eigenlijk nog wel belangrijker voor ons, dat ook die bestaande winkels meer omzet genereren. Mm. Uh, verdient u ook al geld met, met internet? Nou we hebben daar vorig jaar van gezegd dat uh, bijvoorbeeld de food internet uh, uh, die, we, die we in Nederland en in Amerika doen uh, meer dan break even halen. Dus zeg maar rond break even. En Bol uh, winstgevend is dus ja dat is een bedrijf wat ze natuurlijk vorig jaar gekocht hebben. Ja dat begrijp ik. Um, waar zit hem dat in eigenlijk? Want je zou toch zeggen dat uh, internet de toekomst heeft en dat u daar uh, snel meer geld zou kunnen verdienen. Jawel, maar het is natuurlijk een hele competitieve markt. waarin uh, hoge aanloopkosten zijn. om je, uh, je, je basis neer te zetten. Uh, ook niet alleen uh, vanwege het feit dat, er, uh, dat je nieuwe categorieën toevoegt. In, bijvoorbeeld in het, in het kader van Bol.com. voegen we elk kwartaal ongeveer. nieuwe assortimentsgroepen toe. Uh -huh. Recent uh, meubelen en, en, en home. Uh, zeg maar. Uh, voor de huishouden. Ja, er valt steeds meer te zijn... kiezen eigenlijk voor de consument. Ja, als je kijkt natuurlijk naar, naar Bol, is gewoon een, een, een, een ware huis op het internet geworden. En dat is natuurlijk wat je wil, maar daarmee doe je ook heel veel aanloopkosten. Als we kijken naar albert.nl... daar hebben we de spreiding van albert.nl in Nederland... inmiddels tot bijna 70% gebracht van de Nederlanders... die boodschappen kunnen doen bij Albert. We ja. hebben het assortiment verdubbeld naar meer dan 20.000 artikelen. En in Albert Heijnwinkels hebben we inmiddels ook nog een keer samen... met Bol.com 700 pick-up points aan het eind. Van ja, precies. Waarschijnlijk de zomer. Dus dat zijn ja, allemaal dingen die we doen. Maar nogmaals, het belangrijke is ook dat onze bestaande omzet... en onze bestaande winkels blijft groeien. Want daar verdienen we natuurlijk ook op dit moment... Meeste geld. Um, wat zijn uw verwachtingen voor de rest van het jaar? Nou, het blijft we natuurlijk wel een lastige, lastige periode. hè? Ja, ik denk dat dat altijd zo is uh, uh, in deze fase. Uh, we houden ons ook in die zin wel wat terughoudend ten aanzien van verwachtingen. Uh, uh, we weten natuurlijk ook niet precies wat de consument gaat doen. We zien natuurlijk in Nederland dat de consument toch uh, de hand op de knip houdt. In Amerika zien we weer iets positievere signalen. Maar ook daar moeten we natuurlijk niet verwachten dat dat inmiddels uh, onmiddellijk gaat leiden tot, uh, tot heel ander gedrag. Mm. Uh, eenmaal, eenmaal gedrag geleerd om op een bepaalde manier te denken en te besparen... Hè, heeft natuurlijk niet zo uh, dat het niet allemaal nu. Nou, um, zit het er nog in dat, um, er is natuurlijk sprake van inflatie, de prijzen stijgen. Is, is, dat, is dat dan voor u gunstig? Want uiteindelijk zal het consument zal er waarschijnlijk wat minder door gaan consumeren? Nou, laten we eerst beginnen. Natuurlijk, de inflatiestijging komt voor een deel ook gewoon door de overheid. Uh, BTW-verhogingen, accijnsverhogingen in Nederland hebben allemaal geleid tot een uh, behoorlijk stukje van de inflatie in voed. Uh, dus dat moeten we niet vergeten. Daar zit ook een stukje inflatie in. Voor de rest hebben we natuurlijk te maken met een wat duurdere uh, start van het jaar rondom groent en fruit. Want ja, het is zo koud. Dus dat zijn allemaal wel dingen die inflatie genereren. Kijk, wat wij natuurlijk moeten doen is zorgen dat de klant keuze houdt in. en zelf in feite de portemonnee kan bepalen met het gebruik van eigen merken en uh, in in plaats van aanmerken, want dat levert natuurlijk een, een directe besparing op... zonder dat het ons in feite wat kost. Want uiteindelijk koopt de klant dezelfde producten. Ja. En over voedsel in het algemeen, hè, daar is zoveel over te doen geweest de afgelopen tijd. Over de voedselketen, hoe producten uiteindelijk bij de consument komen. Uh, het paardenvleesschandaal heeft bewezen dat er gefraudeerd moet, wordt met ons voedsel. Wat heeft u als bedrijf daarvan geleerd? Nou, kijk, wij, wij hebben natuurlijk als bedrijf een hele uh, goede inkoopketen waar we alles controleren. Uh, en nogmaals, u zegt het zelf, kijk, fraude kan je bijna niet tegen controleren. Dat is gewoon bewuste fraude die, uh, die door een bedrijf is gedaan. Maar onze keten loopt tot aan de leverancier, tot aan de productie aan toe. En zeker voor ons eigen merk is dat van groot belang. We mm -hmm. werken met partners die, uh, die al 30, 40 jaar met ons werken. En die, zil, die zullen zich zeker niet uh, vergalopperen aan dit soort dingen. Dus je nee, heeft daar ook niks aan hoeven veranderen aan het proces van nou, uiteindelijk het inkoop wij, naar de consument? Wij blijven ons heel scherp uh, erop focussen. We hadden met paardenvlees in ieder geval bij onze Euroshopper artikelen... één artikel waar dat geconstateerd kon zijn, wat ja. uh, toch niet zeker is. Dus in die zin uh, zijn de controlemechanieken, denk ik, goed. Uh, en, uh, en nogmaals, tegen fraude is niet zoveel te doen, uiteindelijk. Nou, um, er wordt nu overlegd over een betere aanpak. Wat, dat, wat zijn uw ideeën daarover? Nou, ik denk dat uiteindelijk moet het controlemechanismen en de zelfcontrole wel getoetst worden. He, er is heel veel certification in de wereld staan van voeding. En dat doen we overal. We doen dat op een global niveau. Eh, Ahoud werkt samen in het Consumer Goods Forum, waarin we dit soort standaarden zetten. Daar zitten mm -hmm. alle wereldwijde retailers en fabrikanten aan tafel. Unilever, Nestlé, Ahoud, Walmart. En daarin zetten we de standaarden. Dan zetten we ook de standaarden voor controle. En dan doen we de audits. En dat moet op die schaal gedaan worden. En dan moet uiteindelijk ook de overheid natuurlijk mee controleren waar het nodig is. En, uh, en die drie luik, zeg maar, dat moet goed passen met elkaar. Dick Boer, topman van Aanhold. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Nou, ik wilde eigenlijk nog eventjes naar het internetnieuws, als jullie dat goed vinden, jongens. Is dat een goed idee? Ja? Eventjes naar Roland Stekelenburg. Roland, goedemorgen. Goedemorgen. Dan gaan we zo wel even kijken wat de verschillende media allemaal te vertellen hebben. Want ik wilde eerst met jou het hebben over iTunes. Um, er komen steeds meer diensten in Nederland beschikbaar... waarmee je muziek niet meer hoeft te downloaden zoals in iTunes... maar kan streamen he, voor een vast bedrag per maand. Bekendst is natuurlijk Spotify. Um, we zien heel veel nieuwe initiatieven. Wat denk je, gaat er uiteindelijk veel veranderen? Ja, er gaat de komende tijd wel ontzettend veel veranderen op dit gebied... Um... Het wordt ook heel druk op het gebied van deze streamingdiensten. We hebben vorige maand al gezien dat Google een nieuwe dienst lanceerde. Google Play Music All Access, zo heet het met een mooi Nederlands woord. Waarbij je eigenlijk met een abonnementsvorm onbeperkt muziek kunt streamen. Hetzelfde model als Spotify. Nou, volgende week is er een grote Apple-conferentie en daar gaan ze altijd dingen aankondigen. en Het is al uitgelegd dat ze ook een muziekstreamingdienst gaan beginnen. En dat zou eigenlijk net zo werken als Pandora. Dat is een soort internetradio die zich dan aanpast bij je eigen voorkeuren. En daarbinnen kun je aangeven of je een nummer leuk vindt of niet binnen bepaalde genres. Hmm. Dus dan uh, breidt het zich ook wel uit naar andere nummers die je kent? Ja, zo werkt het eigenlijk. Hè? Dus je kunt bij elk nummer wat je binnen een bepaald genre hoort, kun je zeggen, nou, dit vind ik wel leuk of dat vind ik niet leuk. Mm -hmm. En op basis daarvan genereert hij eigenlijk een nieuwe afspeellijst. Um, ja, en zo wordt dat een soort radiostation... Uh, wat, wat steeds meer richting uh, je voorkeur gaat. Nee. Um, bij, bij Pandora, een vergelijkbare dienst in Amerika... Uh, in Nederland is dat nog niet, dus alleen Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika... Uh, uh, linken ze dan gelijk naar Amazon. Dus als je een leuk nummer hoort, kun je het ook aanschaffen. En wat Apple nu gaat doen, is dat ze dat zeer nou gaan integreren met iTunes. Dus als je dan een leuk uh, uh, nummer hoort op dat Apple-radiostation... dan kun je het eigenlijk gelijk aanschaffen... Uh, binnen iTunes. Oké. Okay. Uh, is dat een beetje te vergelijken met wat, uh, wat uh, My Radio nu gaat doen? Van, uh, van, van Sky? Nou, die, die hebben dat een jaar geleden al gelanceerd. Die, daar kun je het dan niet kopen. Maar dat is wel een interessant initiatief. Dat is inderdaad onderdeel van, uh, van uh, SRG. Hè, waar ook Radio Veronica en Sky Radio onderdeel van uitmaken. En wordt geleid door Niels Hoogland. Die hiervoor uh, programmadirecteur was bij 538. Dus die weet ook wel waar je het over heeft. Dat is ook zo'n radiostation wat zich doorlopend bij je eigen voorkeuren aanpast. Dus eigenlijk het hele concept van wat jij doet, hè? Radio 1, dat uh, je niet weet wat er komt, uh, dat gaat op muziekgebied totaal veranderen. En het worden eigenlijk een soort persoonlijke radiostations. Aha. Hé, hey, nou heb ik een koptelefoon van een Dr. Dre. Uh, die komt met iets nieuws, begreep ik, hè? Die komt ook met, met zo'n dienst. Uh, van de bekende koptelefoons, inderdaad. Uh, eind maart uh, aangekondigd. ...dat ze ook een muziekstreamingdienst gaan uh, beginnen. En natuurlijk wel weer interessant. Dat is een ontzettend hip merk. Uh, dus er zullen uh, ongetwijfeld ook hippe uh, muziek weer uh, opkomen. Nou, we hebben natuurlijk al Spotify. Iedereen kent het. Maar er zijn er nog veel meer. Deezer uh, bestaat al een tijdje net heel veel in geïnvesteerd. Dat is een Frans initiatief. Napster is er. Uh, hm. En misschien heb je daar ook wel eens van gehoord. Dus het wordt ja. echt ongelooflijk druk op deze markt. Volgens mij wordt het de tijd voor een verzamelapp, of niet? Daar wordt het tijd voor, maar ik maak me dan ook altijd wel weer een klein beetje zorgen van hoe dat dan werkt uh, voor de consument. Hè. Wat gebeurt er dan als je van de ene dienst over wil stappen naar de andere? Ze gaan allemaal zo'n soort tientje per maand kosten. En dan ja. heb je al je afspellijstjes heb je daar uh, fijn in geordend. En hoe werkt dat dan weer als je straks van Spotify over wil stappen uh, naar Google of naar Deezer? Ja, Kun je dat okay. dan meenemen? Moet je alles opnieuw gaan downloaden? Uh, nou, dat, dat, daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat straks gaat werken. En ik met jou. Roland Stekelenburg, dank je wel weer. Het NOS Radio 1 Journal Media Overigens. Ga door naar de verschillende media. Renate Evers, goeiemorgen. Goeiemorgen. Nee, we hebben geen fouten gemaakt. Dat zegt de topman van de waakhond van de Belgische Spoorwegen in de Gazet van Antwerpen. Ook daar is de Vira flink in het nieuws. Hij zegt dat ze zich hebben gebaseerd op een rapport... van het Nederlandse expertisebureau Lloyd... en daarna een voorlopige goedkeuring te hebben gegeven voor de Vira. Belgische spoorwegen deed vrijdag uitdoeken hoe onveilig die Italiaanse treinen eigenlijk zijn. Atleet Oscar Pistorius moet vandaag weer in de rechtbank verschijnen... vanwege de dood van zijn vriendin Riva Steenkamp. De Zuid-Afrikaan schoot haar dood omdat hij dacht dat ze een inbreker was. Waarom Why? Why he schoot hij haar? I want to know why he shot De moeder van Steenkamp zit nog met veel vragen, u Ze zei het tegen Channel 5. De Haagse tandarts Peter Thiel blijkt ook in Duitsland een spoor van vernieling te hebben achtergelaten. In de jaren negentig is hij in Duitsland uit zijn ambt gezet en zelfs veroordeeld, meldt Omroep West. En de SP Utrecht heeft kritiek op tijdelijke benoeming van Bort van Beek als commissaris van de Koning in de provincie. Ze vinden dat minister Plasterk daarmee nog steeds aanstuurt op samenvoeging van Utrecht. Laten we maar even luisteren. We zitten nog heel erg aan het begin van het proces voor de Randstadprovincie.